Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie eist drie keer levenslang tegen verdachten van de moord op Peter Erde Vries. Als het, aan het OM ligt, moeten de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur levenslang achter de tralies verdwijnen. Ze werden een uur na de aanslag al opgepakt. Later kwamen er meer verdachten in beeld en ook zij kregen forse eisen te horen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Een van die zeven, Christian M., vermeend organisator, moordmakelaar, Poolse verdachte, tegen hem is ook zojuist levenslang geëist. En dan zijn er nog zes verdachten over. Tegen hen eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraf tot 21 jaar. Of de verdachten die straf. Of ook echt krijgen, bepaald de rechter later dit jaar. Vanaf vandaag staan alle bijbaantjes van hoogleraren online. Alle universiteiten maken namelijk openbaar welke nevenfuncties hun hoogste docenten hebben. Gebeurt naar onderzoek van mijn nieuwsuurcollega Siebe. Dat onderzoek van ons begon nadat wij bij een hoogleraar ontdekten... dat hij lobbywerk deed voor de handel in paspoorten in Malta. Dat is een verhaal apart. Maar in ieder geval was hij bezig met de belangen van bedrijven... die geld verdienden met toch een dubieuze handel. En daarna kwamen er meer van dit soort verhalen naar boven. De nieuwe website moet voor meer transparantie zorgen. En een Amerikaans bedrijf heeft misschien een bijzonder vliegtuig... Gevonden op de bodem van de zee. Het zou gaan om het toestel van Amelia Earhart. Ze vloog als eerste vrouwelijke piloot solo over de Atlantische Oceaan en later als allereerste over de Grote Oceaan. Maar bij een vlucht in 1937 ging het mis. Ze verdween boven water en kwam nooit aan op haar eindbestemming. Een onderwaterdrone van een bedrijf heeft nu een vliegtuigwrak gezien op duizenden meters diepte. Het so kan all the way down to full ocean depth with 6000 meters uh, to the bottom of the ocean and then basically flies like a drone back in de onderzoekers denken dat het echt om het vliegtuig van Earhart gaat. Omdat de staart hetzelfde is, ze hopen dit jaar nog het wrak van de bodem van de oceaan te vissen. Het weer, vanmiddag heb je kans op een zonnetje, maar het zijn vooral wolken bij een graad of acht. Komen nacht gaat het flink regenen. Morgen meer zon, overwegend droog en het wordt dan zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is rijnland Zwaan bij de ANBB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 tweede uur begonnen met Clident's Clearwater Revival met My Baby Left Me, gevolgd door Linda Ronstedt, It's So Easy. En we gaan door met de Nederlandstalige Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. California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 In 2019 aan een speciale aflevering van de Beste Zangers met YouTubes artiesten. En een jaar later was ze te zien in We Want More, een talentenjacht van SBS6. De Duitsers kiezen op 16 februari hun songkwestie wel echt. Tijdens de finale neemt Monet het op met het lied Tears Like Rain op tegen andere kandidaten. Het publiek bepaalt de helft van de uitslag. De rest van de punten komt van een selectie van internationale juries.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 De laatste dagen van januari en de start van februari zijn vrij zacht voor de tijd van het jaar. Waarbij de bewolking de overhand heeft. Op enkele kleine buitjes na lijkt het met de neerslag heel erg mee te vallen. De nachten verlopen zacht met een minima van 3 tot 7 graden. En dat geldt ook voor de laatste dag van januari, vandaag dus, waar het af en toe een beetje regen vallen. Er zijn ook lange droge perioden, maar over het algemeen blijft het bewolkt. Het is met 8 tot 10 graden iets minder zacht. Op donderdag, 1 februari en vrijdag, stijgt de middagtemperatuur weer naar 10 tot 12 graden. De wind neemt iets toe en is matig in het binnenland en vrij krachtig in de kustgebieden. Bovengenoemde waarden gaan ook op voor de volgende weekend. Met een zee aan mogelijk krachtige wind, maar in het binnenland zacht weer van rond de 10 graden. We took the time, no, no ones, one's to blame, And my no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starling. John Lennon met Starting Over. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen? Boodschappen doen? Klusjes in de tuin? Of in en om het huis? We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijkse uitnodiging voor het foojefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij hulpdienst te zijn? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer.plus.zandvoort.nl. En voor meer informatie zie je onze website plus.zandvoort.nl. Head over heels. Van Abba. Weer ZFM. Walking down Twenty Ninth and Park, I saw you in another's arms. Only in Month we've been apart. You look happier.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 Baby, you look happier, you do My friends told me one day I'll feel it too And until then I'll smile and hide the truth That I know I was happy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 you look happier you do my friends told me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 We've been Dit waren en volgens Ed Sharon met Happier, gevolgd door Jaap Rezema met Grijs. Zondag 24 maart is de dag van de 10e editie van de Onloop van Zandvoort. Deze Jubileum-editie wordt gevierd met de nieuwe routes en de toevoeging van een nieuwe afstand. Naast de route van 40, 80 en 120 kilometer, die al op het programma stonden, kunnen deelnemers dit jaar ook kiezen om een nieuwe route van 100 kilometer te fietsen. De unieke start- en finishlocatie op het Zandvoort maakt het feest compleet. Alle deelnemers beginnen hun rit met een rondje over het circuit. Op het heilige asfalt, waar vijf maanden later de Formule 1 coureurs met 300 km per uur overheen scheuren, is voor de fietsers alle ruimte om voorop te genieten en foto's te maken om op een snelle rondetijd neer te zetten. Na het spektakel op het circuit zetten de 40 kilometer deelnemers via het duingebied Koers richting Aardehout. De deelnemers aan de langste afstanden volgen hun weg richting Zuid-Holland. Via de verzorgingspost in Lissebroek en het nieuwe geasfalteerde lange pad gaan de fietsers in de richting van het Haarlemmermeerse Bos en langs de polderbaan. Alle fietsers komen naar Zandvoort om te genieten van een mooie ontspannen tocht door een verrassende omgeving. Maar ze zetten ook in voor een goed doel. Dat is ook dit jaar de stichting ALS Nederland. Bij hun inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige donatie doen aan de stichting ALS. Sade, Smooth Operator. Hoor je hier op ZFM mm -hmm. gonna in my life. It's gonna feel real good.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 Dit was Michael Jackson met Man in the Mirror. deze Van Dik Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar diverse schoolvrienden een band oprichtten die onder wisselende namen opereerde. Drummer Louis de Wit, die in een andere Helderse band speelde, werd in 1989 naar de band gehaald. De repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles... en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities om zo rond 1992... Eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvalsbasis te nemen. Hier is van dik hout met totdat jij mijn liefde voelt.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 Moet ik tien keer ondervinden, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde. Awe, are we? How Your lips and mine with your kiss of fire. yeah, just to be with you, baby, tonight is my one desire. I, I want, want to. to Can't wait hey, Put your lips to mine With a kiss of fire Oh yeah I want to make up the lost time Tonight I just can't wait can't Put your lips to mine You go kiss the fire oh, yeah. Just to be with you baby, tonight is mine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 Beatrix der Nederlanden, voormalig koningin der Nederlanden, geboren in 1980 en die wordt dus vandaag 86 jaar. Johan Derksen, voetbaljournalist, geboren in 1949 en die wordt dus vandaag 75 jaar. Justin Timmerlake, een Amerikaanse singer songwriter geboren in 1981 en die wordt dus vandaag 43 jaar. Geboren in 1981 en die wordt dus vandaag 43 jaar. Justin Randolph Timberlake, een Amerikaanse singer-songwriter en acteur, zoals ik net al zei. En Timberlake werd in de jaren 90 bekend als lid van de boyband NSINC. In 2002 bracht hij zijn eerste soloalbum Justified uit. Als acteur had hij rollen in diverse films, waaronder The Social Network en In Time. Hier is de jarige Justin Randall Timberlake met Selfish. <tied> I get jealous Every time the phone rings I hope that it's you on the other side I wanna tell you